Engie. Kou nu van maar het wordt geweldig zo meteen de 40-allergrootste in ter wereld in de Kloppende Start. 15 Nieuws. Een voetbalwedstrijd tussen twee jeugdteams zonder de 15 is in Dinteloit uitgelopen op een grote vechtpartij meldt Omroep brabant De vlam sloeg in de pan toen na afloop iemand met een mes begon te zwaaien. Zeker 15 volwassenen gingen met elkaar op de vuist. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die zou zijn gestoken. Weer is een Nederlandse militair in Zuid-Duitsland betrokken geraakt bij een ongeluk. Hij raakte gewond toen hij bij een oefening werd aangereden door een voertuig. Eerder deze week kwam een Nederlandse militair op oefening in Beieren om het leven bij een ongeluk met een tank. De Marche onderzoekt beide incidenten. De BBB kan in de formatie veel halen, maar zal ook moeten geven... heeft partijleider Caroline van der Plas gezegd tijdens een ledenvergadering. Ze maakte verder nog maar eens duidelijk dat ook de PVV, VVD en NSC... compromissen moeten sluiten. Van der Plas denkt dat er nog voor de zomer een nieuw kabinet kan zijn. En er is voorlopig een einde gekomen aan de treinstaking in Duitsland... waar de afgelopen tijd soms ook treinreizigers vanuit Nederland het dupe van waren. Spoorbedrijf Deutsche Bahn en de Machinistenvakbond... praten weer met elkaar over de arbeidsvoorwaarden. Ze verwachten volgende week zelfs een akkoord. Heldere periode en in het Noordoosten kan het vannacht dicht bij het vriespunt komen. Morgen schijnt in het Oosten nog even de zon. Later volgt vanuit het Westen regen. En het wordt morgen 9 tot 13 Parano Kies je koffer. Raad de stem. En win. Keiharde cash. Meld je nu aan via 538.nl. En speel mee met de 538 stemmenjocht, Vessel van Dieven. En daar gaan we. We zijn los met de 40 allerheetste dancins ter wereld. Welkom bij de Hagelnieuwe Global Dance Chart. Jouw hit, jouw, hit. Oh, oh, oh, oh. jouw En vorige week was dit de top 3. Voor Alok en Bibi, Dimitri, Mike en Chesto stonden op plek nummer twee. En Calvin Harris was onbetwiste verrassing op nummer één. Vraag van vandaag: Hoe staat de top 3 er nu bij? Je weet alles en je mist niets. als Je blijft luisteren naar de lijst met de 40 grootste dancits ter wereld. Welkom bij de Global Dance Tijd 538 met nu nummer 40. You think that I'm in pieces? You should. Door Mr. Belt en Weasel uit Delft. Nieuw op nummer 37. It's not Stranger now Doesn't your heart sink When you hear that song And don't you miss me when Ik ben wissel met nu de hoogste binnenkomer. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar dankzij de Bob Marley film One Love... zijn er allemaal jonge mensen die Bob voor het eerst leren kennen. En die gestoorde Fischer heeft het voor elkaar gekregen om een remix te maken... die perfect werkt op de dansvloer. En precies die vibe heeft van het 50 jaar oude origineel. De hoogste binnenkomer in de Global Dance Chart. Bob Marley en de Wailers. Jammen, nieuw op nummer 29. in We Ik story de dance is for the hele wereld keihard on dan the dance floor rent so castle <middels> still on Ik had het vanmorgen bij de aanvang van de 538 Hun in het Olympisch Stadion. Gelukkig niet zo erg als Becky Hill, want die is echt een shaak als ze zenuwachtig is. I get nervous burps. All the time. Just a massive burps over there. To the point where I feel I'm going be sick. <laughs> <laughs> Becky Burpee Hill, samen met Sonny Fadero op 25, Never Be Alone. Wessel en de global dancer op 538 met nu Bennett op nummer 24. Ja. en HBR op nummer 21. Blijf voorbij. Zo meteen hier de 20 allerheetste dances uit het universum. Dus wat je snode plannen ook zijn, blijf bij CincoTreasureShow.nl. Als bij een Zeemermin, de bovenste helft is het lekkerst. Zo meteen de top 20 van de Global Dance Chart. 8 nieuws. In Mierlo, niet ver van Eindhoven, is iemand om het leven gekomen door geweld. Het slachtoffer overleed op straat. De politie heeft een verdachte opgepakt. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Shell Pernis in de Rotterdamse haven is weer bereikbaar. Zo'n 100 klimaatactivisten van Extinction Rebellion... hadden vanmiddag toegangswegen en een spoor geblokkeerd. Dat deden ze omdat Shell meer naar olie en gas in zee zou willen gaan boren. De politie heeft één betoger aangehouden voor vernieling. De man die vlak bij de Amerikaanse stad Philadelphia drie mensen doodschoot en vluchtte... heeft zich verderop in een stad verschans in een woning. Hij zou daar meerdere mensen gijzelen. De politie heeft het huis in Trenton omsingeld. Het is nog onduidelijk wat de man wil. Hij zou de mensen die hij heeft gedood, kennen. En de beroemde Nederlandse apenonderzoeker Frans de Waal is overleden. Dat zegt zijn familie tegen NSC. De Waal ontdekte in de jaren tachtig dat mensen veel meer op apen lijken dan we eerder dachten. Met zijn boek daarover werd hij wereldberoemd. Frans de Waal overleed in zijn woonplaats Atlanta in Amerika en was 75. Heldere perioden en in het Noordoosten komt de temperatuur vannacht dicht bij het vriespunt. Morgen schijnt in het oosten eerst nog even de zon. Later volgt vanuit het westen regen. Een maxima van 9 tot 13. 26 koffers. 26 stemmen. 26 keer. Keiharde cash. Meld je nu aan via 538.nl. En speel mee met de 538 Stemmenjocht. Vessel van Dieven. Lekker, lekker. Zaterdagavond, 8 uur geweest. Je bent getuige van de 20 allerheetste dancers ter wereld. Welkom bij de Global Dance Chart. Jouw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 2024... Hij heeft riad met nu Ella Henderson die dol is op Italiaanse monsters. Lasagne, linguine, fuseli, carbonara, bolognese henny pasta. Big carb monsters, but yeah, I love a good Italian dish. <laughs> Don't talk to her, she eats carbs. Ella Henderson rudimental op 7 an alibi. You better run and hide, baby, I know where you were last night. So I'm lighting up the skies, Sending fire to your te nodig hebben als hij de wereld over zijn vliegen als superster-DJ. En dat is gelukt. Mau Pi op 3 in de 50-jaar-plobbeldance-chart. Peace for the Underground. All right, all right, all right. Dido, WW, thank you, not so bad. Blijf steken op nummer 2. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst, de apotheose met het antwoord op de brandende vraag: wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste platforms... DJs wereldwijd en Radiomonitor.com gaat die eer naar de superster DJ die vanavond draait in Las Vegas. De hele zomer staat iedere vrijdag in Ushuaia Ibiza, op nog geen 20 minuutjes rijden van zijn onbespoten boerderij op het eiland. En tussendoor is hij ook nog eens de zaterdag-headliner op Pinkpop over drie maandjes. Calvin Harris, samen met Dragon Bowman heeft hij de heetste in de wereld in handen met Lovers in a Past Life. Number de Life. Je zit geramd vanavond bij 50 want de beat stopt niet zometeen. Dance Department met Armin van Buren. Hallo, hallo. Ja zeg, Westel van Diepen, goedenavond. <laughs> Hoe is het? Alles lekker, Armin. Zeker als ik jou spreek. Uh, je hebt een ramvolle show vanavond. Vertel. Ik heb zeker een ramvolle show. Ik ben er echt heel trots op. Die Ton Chemin, die heb jij volgens mij ook heel veel in je show gedraaid. Bennett uit Duitsland, die die plaat gemaakt heeft, die is vanavond bij ons te gast en die doet een uur lange exclusieve mix. Dat klinkt goed. Dat en meer zometeen over een paar minuten hier op Radio 538. Tot zover de Global Dance Chart. Een shout-out naar onze geweldige Global Hitmixers. Leon Hartog, Mark de Roo, Niels Verhoe, Karel Dikkers, Nick de en de Dizzy DJ. En mijn naam is Wessel. Blijf bij 538, zometeen Dance Department.